Gert Kluik met het NOS-journaal. Via de dating-app Tinder zijn de bewegingen te volgen... van honderden militairen uit binnen- en buitenland, meldt Follow the Money. De onderzoeksjournalisten konden via NEP-accounts op Tinder... veel gevoelige informatie verzamelen. Bijvoorbeeld over Nederlandse militairen in Estland... die daar voor de NAVO aanwezig zijn. Defensie wil de dating-apps niet verbieden... maar houdt het bij voorlichting voor militairen over dating-apps. Er dreigt een tekort aan nieuwe commando's. Dit jaar kwamen er 14 bij en staatssecretaris van Defensie Tuinman zegt in het AD dat het dubbele aantal nodig is. Volgens de staatssecretaris is het geen optie om de eisen voor de opleiding naar beneden bij te stellen. Voorzitter de BIE van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel is het daarmee eens. Als de spoeling zo dun blijft is volgens hem de enige optie dat er minder operaties worden uitgevoerd. Banken in Nederland doen nog steeds te weinig voor mensen die moeite hebben met digitaal bankieren. Twee jaar geleden beloofden de banken beterschap, maar de pogingen hebben nog geen effect, blijkt uit onderzoek. Met name de speciale voorlichtingsuurtjes zijn geen succes, concludeert de Nederlandse Vereniging van Banken. Workshops in de bibliotheek moeten daar verandering in brengen. Oppositiepartij CDA zet zijn opmars voort in de peilingwijzer. De Christen-Democraten hebben vijf zetels in de Tweede Kamer. In de peilingwijzer zijn ze goed voor elf tot vijftien zetels. In het onderzoek blijft de PVV veruit de grootste. De NRC van Pieter Omzicht doet het nog slechter dan drie maanden geleden. De partij heeft nu 20 zetels in de Kamer, maar is in de peilingwijze gezakt naar 0 tot 3. De Nederlandse tak van vaccinproducent Pfizer heeft ook na de coronapandemie een miljardenwinst gemaakt. Tussen december 2022 en november vorig jaar bedroeg de winst 11,4 miljard dollar. Tijdens corona was dat bijna 20 miljard dollar. Pfizer verkocht toen veel coronavaccins en medicatie. Nog steeds verkoopt het concern veel vaccins, ook in Nederland. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Later op de dag waar het Noordwesten wat opklaringen. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja. Good morning. Jazeker, zeker. Leven op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En we kijken natuurlijk de wereld in. En gisteren, ja gisteren was het, uh, deze dag was het, hè. Ja. Echt uh, Friday the 13 was het. Ja. Here's Johnny. Maar goed, het maf was, hij was niet rood. Hij was paars. Hè? Huh? Dat is, dat is oh, ja, van, het was geen rode dag van bloed. Ja, het maar het baas. was gewoon paars. Dan ja, denk, van, zeker. Wat, wat is er allemaal gebeurd? Nou, het ging natuurlijk gisteren over het feit dat uh, mensen met een uh, andere voorkeuze dan uh, man of vrouw, of. Uh, Man en man, we houden van elkaar. Er werd even aandacht voor gevraagd. We houden er niet van. Helemaal niet. Van. niet van. Nee, dus uh, daar werd aandacht voor gevraagd. Ik vond het op mezelf wel mooi. Ik hoorde gisteren een uh, journalist of ja vlogger. Wat is het eigenlijk, sorry? Ja, je bent wel een journalist, denk ik. Hoor ik erover. Die zegt, van, ja, ik, ik ben ook zelf uh, homoseksueel. En voor mij maakte het niet zoveel uit vroeger. Maar nu denk ik, ja. Ik, misschien had ik wel steun gehad als een vriend van mij naast me, geen homoseksueel man, een paarse trui had aangetrokken. Ik vond het op mezelf wel een mooi gegeven. Dan denk ik, ja. Waar, dus zo van, weet je wel, mijn vriend laat zien dat hij me gewoon steunt, weet je wel. Dat, oh, ja. dat we met meer zijn. Ik vond het zelf mooi gegeven. Ja. Ik, eerst Soms denk je wat een onzin allemaal. Maar soms denk je, nee, het heeft toch wel zijn nut eigenlijk. Nou, dus. Ik moet zeggen, we hebben een, een, een mede-radio-member. Die heeft ja? een heel mooi stuk erover geschreven. Oké. Okay. En uh, ik heb het wel gedeeld op mijn eigen site. Maar ik zal het ook nog even op onze radio uh, site uh, delen. Okay. De burgemeester van het heeft het ook gedeeld. Dus Jelma Koper, die nou. heeft er echt een mooi stuk over geschreven. Lees het en, uh, en sta gewoon een beetje open voor alles, weet je. Lijkt me wel. Dat is gewoon een hartstikke belangrijk, dat je open voor elkaar staat. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, Toepak leeft op radio. En, en wat zijn dit voor types? Nou, irritant en vooral uh, dwangmatig. Elke week zitten ze dus hier radio te maken natuurlijk. Uh. Ja. Nou, wat is je afgelopen week nog meer bijgebleven nou, eigenlijk? Ik ben zelf, gisteren ben ik best wel heel vroeg opgestaan... om uh, naar naar te gaan voor het opbouw van de kerst... Oh, daar was je mee bezig momenteel. Ja, ja. ja. ja dat was heel leuk. Was, uh, we hadden een telefoonteam. En dan moest je allerlei mensen dan uh, beantwoorden van... Uh, goh, de, de miste lat of de miste lampen, De stoppers zijn doorgeslagen. Al die dingen meer. Ja. En uh, ja, de sfeer was op haar best. En uh, ik ben dus na om vier uur... ben ik dan via de markt dan weer naar het station gelopen... En, het is wel heel leuk. Dus mensen, als je zin hebt, ga vroeg. Want het is best vanmiddag niet te doen, denk ik. Ja. En gisteren ging het al nog wel. Maar uh, vandaag en morgen wordt het heel, heel druk. Maar het is wel leuk, die hele kerstsfeer. Ik vind het, uh, het heeft wel, uh, ja. Ja, nou. Dat... Ik, hou, ik hou ervan. En zeker ook een compliment naar degenen die hier de studio hebben versierd. Ja, het ziet er heel goed sfeervol uit. het ziet er uit. echt heel sfeervol Ze uit. Ze hebben zich nog toch verder uitgesloofd. Ja. En de spijker gaat in de kozijnen zitten, hoe, hoe haal je het in je hoofd? Ik zou het echt helemaal... Maar die zijn press. nou weer die zijn goed gebruikt. Benut. Die ja. zijn mooi gebruikt en ze hebben ook zelf ook nog vakjes afgeplakt op het raam. Waardoor je het idee dat je in een klein, schattig cottage zit. Cottage, ja. Cottage. In de bergen en ja, de sneeuw. Op ja. elk moment kan die, kan die voorbij komen. Beertje! Ja. Die maar komt ja, er voor mij. Maar jij ja, nou, zegt even. dat wat ook nog bijgebleven is, toch? Nou, Is uh, de oorlogsdreiging door Rutte. Do ja, dit dus he. De security-situation does not look good. Nee. It's undoubtedly the worst in my lifetime. And I suspect in yours too. is time to shift to a wartime mindset. Ja, oh. Hartstikke idee. Was even een wakker woord dat je hebt ja. gewoon. Dat je denkt, van, het is een serieus, uh, serieuze zaken. Er moet gewoon meer geld komen. Ik hoorde wel vanochtend op het uh, nieuws, dat was, was wel weer mooi... dat er uiteindelijk wel weer... De Nederlandse staat krijgt geen verbod opgelegd voor de export van militaire goederen naar Israël. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. Tien organisaties die onder andere opkomen... voor de belangen van de Palestijnen in Gaza... spannen een kort geding aan tegen de staat. Precies, belachelijk. Ik ja, bedoel, die Netanyahu heeft natuurlijk volste recht... om overal bommen op te gooien. Want ja. er zag ergens tussen de menigte iets... van: dacht hij, nou, dat zal wel eens een strijden kunnen zijn. Of, of hij zag iets wits van hey, de hele loop Wilders. Ja. Oh, dat zitten we goed. Nee, daar moeten we niet gooien. Nee. nee, maar dan zitten we wel goed van... Uh, we krijgen weer spullen. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja, ja, je was op bezoek geweest bij Netanyahu ja, en je denkt, jezus... En dan schoof ze zich er dan uit lullen. Zo van ja, uh, wat, uh, wat ze allemaal in eigen tijd doen. En dan gaat hij aan het einde van zijn zien gaat altijd omhoog met zijn stem. Net of je me wil, wil geruststellen. Weet je wel. Weet je wel wat allemaal ja, ja, mee. Ja, ja. Wij hebben daarna gekeken. Wat wil je aan het doen? Oh, ja. Doe je het goed? Uh, that, yes, dat goed? toch afscheur op die baan. Om gewoon in elk alles dingen die krom zijn weer recht te lullen. Want je. Ja, Ongelooflijk. Oh, oh. Overlijk, Toepaklezen draaien dat een met hier de stadtauwen. En worden. En hierna een leuk vrolijk plaatje. Dat hebben we echt wel nodig in deze moeilijke tijden. Hou vol hè. Overlijk. De Wallers hebben een nieuwe plaatje. Die heet Call Me After Me. Who's Ik hoor de Wallows en dat heet uh, uh, call, uh, Calling After Me. En uh, goed, dat is een uh, leuk zweegelplaatje. In 2017 zijn ze ontstaan. Toen begonnen ze zelfstandig nummers uit te brengen. De eerste die ze uh, uitkwamen als pleaser. Ja, dat wil je natuurlijk altijd weer iedereen pleasen. Nou, dat doen ze mij zeker. Dit soort echte, een beetje kerstachtige plaatjes. Hè? Ja, bel me maar op als je eens zo bent. Dat is een beetje de strekking van het verhaal natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen. We kijken de wereld in. Dag. En weer weer rustend bericht in de krant. Beveiliging bij de NCTV. Ja, dat is een of andere Nationaal Coördinatie Terroristenbestrijding Veilig en Veiligheid. Dus dat is het hele pakket om Nederland compleet veilig te houden. Die hadden daar zeg maar een uh, topambtenaar uh, aan het werk. Abderrahim uh, L.M. En die uh, had hele goede contacten met de uh, politie... En was echt met, vooral met terrorisme bezig. Uh, maar hij had ook heel veel familie in Marokko. En je voelde hem toch wel aankomen dat hij toch regelmatig allerlei spullen meenam. En die kon hij ook meenemen van zijn werkplek naar huis. En dan ging hij daar kopiëren. En uiteindelijk werd hij dus bij Schiphol op weg naar uh, op vakantie. Hij ging op vakantie naar familie in Marokko. Werd hij opgepakt en toen had hij toch wel echt heel veel informatie over belangrijke zaken in Nederland. Had hij bij zich. En toen werd hij opgepakt en uh, nou zit hij vast. En uh, nou ja, zichzelf, deze man, deze, uh, ik probeer het nog. Abber Rahim uh, L.M. Die uh, werd zeg maar nooit tegengespreken. Had een hele grote mond. Dus sprak ik hem niet tegen. Je had, ging met een bogen me mee. Zeg maar nou, bla bla, laat maar even. Die gasten, die is nu zo uh, Dus die kon echt heel veel dingen maken. En dan zou je denk van, ze zijn er bezig met onze veiligheid. En dan halen ze zo'n gast binnen. En dan kunnen ze ook de, heel veel USB-stikjes, die liggen daar gewoon maar rond... Ze weten soms ook niet waar ze liggen. Er staat allemaal vertrouwelijke informatie op. Deze man kan het gewoon oppakken en meenemen naar Marokko. Toen me denken aan die gast die toen uh, atoomgegevens meegenomen heeft naar Iran. En toen heeft Iran een atoombom kunnen maken. Dat, dat, dat was ook zo makkelijk om dat te lekken. Er was één collega die heeft toen aan, aan, de, aan, de, aan, zeg maar de, aan de klok getrokken. En die is dan eigenlijk helemaal uit het bedrijf uh, gezet. Want die ja, was klokkenluider. En klokkenluiders worden niet altijd gewaardeerd. Nee, zeker niet. Maar goed, daarvoor had Iran wel een atoom om. En dit lijkt wel een beetje dezelfde kant op te gaan. Je denkt, jezus, zijn jullie met z'n allen bezig om het veilig te houden? Dus één gast die loopt binnen, pakt wat dingen en neemt het mee. Nou, ik vind het te gek voor woorden. Maar ja, het zal allemaal te maken hebben met bezuiniging door geld. En... En meer van dat soort zaken. Nou, ik zie je te kijken. Je hebt de geschiedenis al geopend al van ja, 14 december. Ik de verjaardagen. Ik had, uh, de tweede in het rui daar veel ja, ja, meer over. Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik heb, uh, uh, ik, ik realiseer me in een... Wat heb ik ook deze week meegemaakt. Er was uh, weer een uh, lessons learned van de veiligheidsregio Canberland. Ja. En uh, daar was dus een meneer. En ik had zo van... Ik kijk even in mijn telefoon hoe die ook weer heette. Maar die man die... Uh, is een van de hoge pieten die dus eigenlijk allemaal. Uh, uh, hoe noem je dat? Dat die overal uh, gaat hacken. Ja. Maar die zei: Jij hebt het net over, uh, over die USB-sticks die overal eh? op straat liggen. Nou, niet op straat, maar nee. wel daar in bedrijven bedrijf rondhangend. Ja, ja, maar die USB-sticks moet je ook niet zomaar uh, pakken. Want uh, het, het kan dus zo zijn je, zo USB -stick, dat jij zo'n USB-stick, dat er gewoon uh, rottigheid op staat. Ja. En dat je daardoor uh, uh, allerlei rotzooi in je telefoon laat. Oké. de eerste computer. Dan is het eigenlijk een soort mol wat je binnenhaalt. Ja. En dan hebben zij er profijt van. In plaats van dat jij denkt, dat oeh, ik ga wat informatie stelen En dan ja. gaan ze bij jou uiteindelijk je telefoon Ja, en rommel, hij had allerlei weghalen. dingen die hij vertelde ook die er gebeurde. En uh, uh, de gradatie waarin het gebeurde. Dat er steeds meer mensen waren die, uh, uh, die gehackt waren. Of uh, dat er vroeger was dat er zoveel per week. En nu waren het er echt... Uh, nou, 10, 20 keer zoveel uh, aanvallen ja. de hele tijd. Okay. En dan weet je niet dat je in oorlog bent, zeg maar. Maar je bent het gewoon. Ja. En dat nou, is gewoon heel irritant. Nou ja, irritant, ja. ja. Je denkt op jezelf, van zoveel informatie... En nou, dan moeten ze dan... Nou, waarschijnlijk AI zetten ze erop los... Uh, om te kijken, is dat echt een beetje zinnig informatie? We zijn het alleen maar filmpjes die ik ja. euh, heb opgehaald. Ja. En daar blijf ik zelf dan ook in vastzitten. Oh, dat is schattig. Dat is wat nou, ik ga ga doen. De weet de ik het niet filmpjes dat zijn geen katjes... om zonder handschoenen aan te pakken. Nee. Dat, uh, dat gaat helemaal niet goed dan. Nee. nee. Goed. Straks onder andere de Zandvoortse berichten. En natuurlijk hierna een kerstplaatje. Ik heb ze echt wel. Ik heb ze er echt wel tussen gezegd. Ik echt wel. Ik kom je eraan. Dit is maar even een gitaarplaatje van de Circo Waves. Het doet steeds meer denken aan de Wombats. De stijl die ze hanteren. En ik vind dat niet onverdienstelijk en niet vervelend... Like your...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 Veel muziek van Tears for Fears. Songs from the Nervous Planet. Ja, daar zijn we bland in die fase. En ze treden ook momenteel op in... De, ja, maar is het ook weer Las Vegas. Dus dat is wel goed om te weten. En is we bestaan dit jaar 43 jaar 81 ooit ontstaan. En het enige plaatje wat echt kut van ze is. Natuurlijk shout. Kan Echt niet om aan te horen meer. Everybody rules the world. En spreekt ons beter tot de verbeelding. En het beste is de wel Pale Shelter. Dat is misschien toch wel mooi over het pijn... En ook wel over de geestelijke gezondheid van de mens. Heb ik heb ook een plaat over gemaakt. Ja, ik krijg bijna mijn bek niet uit. Maar goed, het is wel mooie muziek die ze maken. Daarvoor nog uh, Circa Waves. En die komen naar Nederland. Dus mocht je dat leuk vinden, doet steeds meer denken aan de Boombed. Dat is ook niet onverdienstelijk. Dus uh, die komen 11 februari naar Nederland in uh, Tifoli-Vredenburg. Dus uh, tickets, nou, echt, dat zijn prijzen gewoon, hè. En dan zie je er 80, 90 euro. Moet ik een lening afsluiten voor? Nee, 27,50 euro. Kijk, zo kan het ook, hè. Een Gewoon een normale gebracht. prijzen. Ja. Dat is een mooie prijs. God. Nou goed, uh, we kijken de wereld in en uh, vertel. Ja, in Oost-Duitsland, in het plaatsje Wandlitz. moet na 85 jaar een uh, familie het huis uit. Want ze hebben het huis in 1939 onrechtmatig oh. gekregen. Oh. De toenmalige Joodse bewoners werden namelijk dus door nazi's gedwongen, voor, uh, gedwongen om het huis te verkopen. Yeah. En uh, een jaar na die gedwongen verkoop werd de huidige bewonster geboren. Haar ouders hadden het huis gekocht via een makelaar. En nu heeft ze de hele leven gewoond. Daar, en nu moest ze definitief het huis uit. En ze was samen met haar zoon, die daar ook woont... in beroep gegaan tegen de beslissing. Maar het beroep is verworpen. En de twee zeggen van ja, de hele wereld is ingestort... want ze weten niet beter dan dat huis is van de familie. Ja. En uh, de, de, de twee joden die het huis hebben moeten verkopen... zijn beide gedood in de concentratiekampen. En de zaak was aangespannen door de Jewish Claims Conference. Die hebben om een restitutie gevraagd namens Holocaust-slachtoffers... die dat zelf niet meer kunnen doen. Oké, okay. is, maar... is het gewoon niet een of andere mediation? Uh, gewoon, kom tot elkaar, praat met elkaar... Uh, maak wat geld over of zoiets. Elk ja, een beetje inleven van elkaars leven, hè? Ik bedoel, uh, kom op. Dit is wel heel, heel kort door de bocht, dit natuurlijk. Maar ik heb ook begrepen dat ze in eerste instantie... hebben ze. ...het aanbod gekregen dat ze mochten blijven... tot die oudere dame zou komen te overlijden. Kijk, dat is wel een mooi En dat dus hebben ze toen geweigerd, of die zoon heeft dat geweigerd. Of oh, zo. oh okay. En nu uh, worden ze eruit gegooid. Oké, okay. ja, dan... kijk, het heeft hoog opgelopen. Dus hij ja. heeft wel momenten gehad dat hij eigenlijk... Uh, ...dat hij na kon denken van, nou ja, oké... Okay. ...dit is wel waar, misschien moet ik het loslaten. Nou, hoop gedoe. Ik zat het programma van vorige week nog even terug te luisteren... ...die ziet het al een beetje gênant op door. Nou, uh, gelukkig is het geen grip 5, het is grip 2. En toen zagen we natuurlijk s'avonds de beelden wat daar in Tarwekamp in Den Haag zich had afgespeeld. Dat de complete woonwijk, gewoon drie of vier appartementen was drie? Nou, drie appartementen zijn weggeblazen. En vandaag een hele beschrijving in de krant wat er nou precies is gebeurd. En uh, ik hoor dus dat de mensen een beschrijving deden van twee explosies. En toen een gezis en toen een gigantische explosie. Dus langzaam komt erachter dat waarschijnlijk, ja, dat wel een explosie met die auto's is veroorzaakt. Met allerlei benzine daarin. En oh. nou ja. Uh, die jongens zijn natuurlijk opgepakt. Vier mensen zijn uh, gearresteerd. Maar waarschijnlijk is er nog een gastlek geweest. Waardoor de explosie nog groter is geworden. Ah, goed, ze zijn nog steeds in onderzoek. Wat, is er allemaal, wat heeft zich daar allemaal afgespeeld? Dit is verontrustend. En misschien moeten ze die, uh, die Marokkaan. Weet je die pas is opgepakt op Schiphol. Die heeft misschien al informatie. Want die auto is eerder aangehouden. Met al die Jerrykens in die wagen. Echt waar? Ja. En toen, is die, toen hebben ze hem nog laten gaan. Dus het, het is, er zijn wel wat steekjes laten uh, gevallen. Het maf is wel natuurlijk dat, dat er aanslag is Gepleegd op een bruidswinkel. Ja. Als je denkt nou dat het. Maar dat klinkt een ook wel een beetje als. Een soort, is. Nee, dat klinkt ook toch een beetje als iets van een witwaszaak of zo. Ja. Een bruidswinkel. En is het dan door, door de gast dan buiten proporties geraakt? Dat je denkt van oh, ik wilde eigenlijk alleen die bruidszaak opblazen. Maar dit is me even te veel geworden. Is dat het dan ja. geweest? Want nou, ik, ik sla bedoel... ook toch een beetje aan op al die benzine in de auto. Want. Uh, de, zijn ze net in Duitsland geweest? Hebben ze daar uh, contacten mee? Dat ja. ze daar even nog uh, een soortje benzine gehaald hebben? Oké, okay, ja, toch hebben toch even een voordeeltje gehaald? Daar. Ja. Nou ja, goed. Het, het is wel eer, iets bizars. Is dat zo uit de hand gelopen? Wilden ze alleen die bruidswagen opblazen? Of wil het echt, echt bewust dat hele blokken eraan? Dat geloof je toch niet? Nou ja, het is bizar dat er een bruidswinkel een, uh, een doel is. Dat je denkt, dat is conservatief als wat? Een bruidswinkel? Weet je wel? Ja, ja. Er kan toch geen IS achter zitten, zou je denken? Dat kan toch niet? Nou, ze zoeken het allemaal uit. Straks je Zandkorst Eerst hier maar eens even. Mackie Rogers kennen het niet, en daarvoor verdrijven. Hier in de living room. Blijf in de kamer, zeg ik altijd weer. You trace your steps back to the start. maar ik vind het wel een kutplaat. Ja, dat ik die plaat even uitgezocht, snap ik helemaal niks. Maar goed, uh, Maggie Rogers heeft een nieuwe plaat heet In The Living Room. Blijf jij maar in de kamer, in de slaapkamer ben je niet welkom. Wat een dramatiek op de zaterdagmorgen. Nou goed, laten we er snel over ophouden. Het is... Mm, het nieuws gaat beginnen. Precies, tijd voor de, Zandvoort, de Zandvoortse de be berichten. Sorry, je, ja, ik was je voor. Goed, uh, nieuwe hangplekken voor jongeren. Uh, en er is twee jaar, uh, ja, twee jaar lang over gepraat natuurlijk, namelijk in 2023... Was de zeecontainer, die stond vlak bij de brandweer. Konden kon ze makkelijk blussen als het fout ging. Vlak bij de brandweercassetten stond ze in een zeecontainer en daar konden die jongeren een beetje rondhangen. Die hebben, die hebben ze toen weggehaald. En toen waren er vijf locaties uh, hadden ze bekeken. Hebben ze onderzoek gepleegd Wat is nou het mooiste? En nu komen er mogelijk twee hangplekken. We hadden gevraagd om één. Maar uiteindelijk hadden ze gezicht in de politiek. Nou, misschien is het wel goed om er twee te doen. Kunnen ze een beetje afwisselen. En uh, uiteindelijk hebben ze onderzocht hoeveel jongeren hebben we hier in Zandvoort. Uh, 1260, uh, 1260 jongeren hebben we hier rondlopen tussen de 10 en 24 jaar. Dus als je 24 ben. Uh, je bent ook nog, je hoort er ook bij. Je mag ook bij die C-container gaan staan. En uiteindelijk hebben ze nu verschillende offertes aangevraagd. Drie stuk's en die de prijs van 15.000 tot dus 25.000 euro. En dan heb je dus, dus daar je beschut, droog. En kan je misschien ook je telefoontje opladen. Want ja, als je je telefoontje niet kan opladen, dan is het geen goede hangplek natuurlijk. Dat zie ik heel vaak. Want oh ja. jongeren ja. komen binnen en. Maar waar kan ik hier opladen? De, nou, vra, tegenwoordig vraag is niet zo graag. meer naar waar is de wifi code. Want ze hebben natuurlijk allemaal oneindig veel data. Mogen ze daarop? Nou, ik heb het uh, afgelopen week in de. Bus geprobeerd om hem op te laden. Ja. Maar uh, het gaat moeizaam, het gaat heel langzaam. Ja, we willen overal in Marines. Er is wel een beetje stroom. Het lijkt wel een man die dat ding ook nou, dat maakt. Ja. Maar goed, er wordt dus gewerkt aan de hangplekken en die moeten uiteindelijk dus gerealiseerd worden. Nou, uh, volgend jaar ergens staat er nog een datum bij. Nee, het uh, duurt enkele maanden voor uh, uitvoering. Maar het is in ieder geval bij het spoortunneltje. Uh, aan de Watstraat in Noord, daar, zullen, dat, dus, ja, daar komen ze te staan. Dus, okay. leuke foto's erbij trouwens ook. Wat... Volgende week zaterdag is het echt feest in het dorp. Want op de zaterdag zelf is er uh, een sprookjeswandeling. Die begint om vier uur. En de, stad, uh, de, de start uh, is dat er allemaal sprookjesfiguren... zich uh, door het middenpad van de Protestantse Kerk naar voren gaan. En ze gaan dan, uh, daarna gaan ze het dorp in. En er zijn allerlei spelletjes. Daarnaast is het zo dat uh, ook nog een dikke score door het uh, dorp heen loopt. En die, die zijn geld aan het ophalen voor goede doelen. Kijk. En, uh, en, en dan zondag is er een heel groot uh, kerstbenefietconcert... in de Zandvoortse Dorpskerk. Daar doen we maar liefst drie koren aan mee. Het is eigenlijk het nieuwe koor. Dat is het gemengd koor... Uh, uh, uh, hoe heet het precies? Uh, het Zandvoorts gemengd koor Zangvoort... onder leiding van Frank Cox. En daarnaast heb je dus uh, de beachpop-zingers... Uh, uh, onder leiding van Arno Westerburger... Daarnaast nog kantoorist lady, lady onder leiding van Jan-Peter Verstegen ja. en Het concert begint dus om half drie. Kerk is geopend om twee uur. Toegang is slechts 10 euro... En uh, het geheel komt ten goede aan de voedselbank van Haarlem en uh, omstreken. Ja, hartstikke mooi. Als Wonderland Tour, als je dat gaat doen... Uh, dan moet je wel wat betalen, of iets van 8 euro of zoiets. Maar uiteindelijk kan je ook een prijs winnen door zelf heel mooi verkleed te gaan. Ja, dus, leuk. Dat is wel heel grappig. En nee, uiteindelijk kan je letters verzamelen bij die sprookjesfiguren... en dan kan je er ook iets mee winnen. Tentoonstelling honderden kerstallen. Hij is weer van de partij. Kees Roos heeft echt heel veel kerststallen verzameld. Hij heeft ooit een hele collectie weggedaan. Dat moest Thomas' als vrouw, geloven. Ruimte! Wat een zootje, zeg! Toen heeft hij ze weer opnieuw verzameld. Hij is ooit besmet raakt uh, door uh, kerststallen bij zijn tante. Toen zag hij een kerststal en dacht je, wauw, wat is dat mooi! Ik ben getuige van het geboorte van, van, van Christus, van Jezus. In het... En dat, dat wil ik gewoon... Nou, uiteindelijk heeft hij de 450 ongeveer verzameld. Klein, groot, van, van zilver, van goud, van... van van, nou ja, noem het allemaal op. En die staan nu allemaal in de Protestantse kerk tentoongesteld. Uh, dat was afgelopen vorige week vrijdag is dat geloof ik geopend. Het kost 1,50 euro. Komt allemaal de goede van de kerstpakketten vond uh, hier in Zandvoort. Dus er komen mensen dus een kerstpakket ophalen. Als maar het, het leuke hebben. is dus wel, bij het concert en uh, festiviteiten ja? komend weekend. Loop je de kerk toch al in? Dus dan kan je ze sowieso Kijk, al zien. Hartstikke mooi. en gooit dan even euro 50 ja. uh, en En verder, het is wel leuk. Hij zegt ja, ik ben gegrepen omdat het Het heeft te maken met nostal, nostalgie. Dacht ik, nostalgie. Tuurlijk, zit erin. Ja, ja, <laughs> ja dat daar goed heeft voor het mee voor jou. Ja, ja, maar het is, ook, het is ook zo. Ik, ik heb er ooit zelf uh, ook een brief geschreven van uh, ja? op school waarom op katholieke scholen dan ook dan die er weer aankomt. Dan denk ik van. Jongens, het verhaal zelf is al zo mooi met de stal, de Os, de Ezel, de Engelen. Yeah. Dus waarom moet daar helemaal staan die Amerikaanse cola reclame bij? Ja, want dat is het wel, hè? Ja, ja. ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, het is eigenlijk Sinterklaas in Groenmanpol. Ja. Weet ik van moet zat. Maar ja. heb je nog uh, zin in wat leuks. Want ja. op vrijdagavond 20 december staat de binnenstad van Haarlem, echt voor de tiende keer in teken van de Santa Run. Dus je kan, je, je kan rennen of meewandelen uh, als het kan, een beetje in een Sinter, uh, Sint Nicolaas. Nee, Sint. Kerst, kerstpak? Ik weet het Santa Claus pak. Ja. En uh, de, ro de route is maar drie kilometer, maar je kan ook meerdere rondjes lopen. En het is wel heel erg gezellig om daarheen te gaan. Dus ik zou zeker zeggen, ga gewoon eens even kijken. En dan daarna, daarna is er gewoon nog een Santa afterparty, Maar dan moet je wel boven de 18 zijn. Oh, Oké, okay. want dan komen er allemaal spannende dingen tevoorschijn. dus over de zandse bricht. weer even lekker blijven de prijs. De human fear is de laatste op aflevering. Working day...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 Face each other. We Night and day. Day night. Weet ik allemaal. Goed. Friends Ferdinand hier op de radio. Night or day. Dat maakt niet uit. De 24 uur per dag zijn wij op de radio natuurlijk. Ja. Leuk om te horen natuurlijk. Vandaag in de telegraaf, telegraaf een stuk te lezen. Of Scandinavië gaat de strijd aan met sociale media... En die wilde gebruiken voor mobieltjes onder de jongeren. En dan hebben we het over de jongeren beneden, de 15. Ze wilden eigenlijk oprekken naar 18, dat is niet helemaal gelukt. Wilden ze, zeg maar, uh, wilden ze gaan realiseren en dat schijnt nu te gaan gebeuren ook. Dus dat de jongeren weg bij het apparaat blijven of dat ze hem wel in de hand hebben... maar bepaalde apps niet kunnen downloaden. En het maf is dat ze eerder, uh, zes jaar geleden, besloot de Riksdag... Nog uh, in Zweden namelijk. Uh, uh, een uh, een sch Zweedse school om extra computers en extra geld te steken in allerlei digitale hulpmiddelen. Want uh, ja, de mensen moesten meer leren over de computers. En nu gaan ze dus helemaal de andere kant op. Omdat ze merken gewoon dat ja, de jeugd eigenlijk wel heel erg uh, ja, sa saai reageert. Gewoon zit, niks meer onderneemt, niet buitenspelt. Niet op een bepaalde manier communiceert met elkaar. Dus ze moeten de basisvaardigheden weer gaan leren. En uh, dat gaan ze op deze manier aanpakken. En uh, Noorwegen is ermee bezig, Zweden en Denemarken hebben nog niks over lezen, Maar het gaat wel uh, fanatieke vormen aannemen. Dus ik ben benieuwd of dat nog overwaait naar deze kant. Want dat zou ook wel een stuk prettiger zijn in plaats van altijd met het hoofd omlaag. Ja? Altijd met het hoofd omlaag? Altijd met het hoofd omlaag, weet je hoor. Je komt een, een ruimte binnen en wel, hoor, de helft van de groep zit met de hoofd omlaag. Oh, jij met de telefoontjes. Ja, je moest even nadenken. Ja, ik denk... Ja, maar je zat ook met je hoofd omlaag net, zag ik. Ja. ja wat zat je nou weer naar te kijken? En of ik een kapoesfilmpje weer? Nee, nee, zeker niet. Nee, ja. het was een artikel over Max Verstappen. Maar goed, het, ik maar ben ik benieuwd... Ben ik op op weet, dit weet kun... of je het überhaupt wil weten, want het nu uh, rust is, hè? Rust? Ja, het is uh, uh, Grand Prix rust nu. Voor, uh, voor de kerst en zo. Had hij al geld overgemaakt of niet? Wie Max? ja. ...om het volgende om in 2026 mogelijk te maken? Nee, maar ik, heb, ik, ik las net een artikel over... ...dat Max heel veel moet betalen voor zijn superlicentie. Superlicentie, Ja, okay. want je moet dan per, uh, om te kunnen starten moet je 11.453 euro betalen. Hoeveel? Een basisbedrag. Oké. Okay. Dat verdien je ook alweer? Ja, hij verdient heel veel. Maar daarnaast moet je per punt wat je behaald hebt... Ja? Moet je 2313 euro betalen... En dus hij heeft in totaal heeft hij 1 miljoen moeten betalen voor de licenties. Okay. En degene die onderaan staat, Gabriel Bartoleto, yeah. die heeft maar 11.453 moeten betalen. Okay. Maar ja, ik weet niet hoeveel hij betaald, betaald krijgt per keer dat ik hij wint. Ik voel me aandacht verslappen. Ja, ik merk het. Ik zal, <laughs> ik zal ermee Spots! ophouden. Mensen denken altijd dat het heel interessant is. Goed, maar ja. dat vind jij van niet. Ja, dat eigenlijk... Nee, goed. Ik vind dat het wel overgeduld wordt. Ja, dat ja. is ook ja. wel een beetje zo. Ja, oh, zo quasi interessant. Ja. Maar goed. Uiteindelijk 2026, de laatste keer dat hier in Zand wordt gereden en heel veel mensen in Zalten zijn erover eens. De, de tribune uh, was al wel een stuk leger dan de eerste paar jaren, dus het is misschien ook wel een mooie afsluiting. Hoogtepunt eindigen en de horeca had er eigenlijk niet heel veel uh, per feit van. Nee. De aanloop daar naartoe wel en daarna hadden ze ook nog een beetje, en het was ook wel in de Zandvoort-stand, dat is het ook wel uh, het is op de kaart gezet, Zandvoort. Het wordt vergeleken met Monaco, het wordt vergeleken met, al oh, weet ik veel, al die grote ah. steden waar het de Grand Prix is gereden, daar wordt het mee vergeleken. Dus we zijn bekend. Dus al die mensen komen nou, als ze naar de, de kust willen van, van Nederland, dan komen ze naar Zandvoort. Nou, dan doen ze een slipcursusje en zo op het circuit. Waar, waar alle wereldsterren gereden hebben. Dus het is een goede investering geweest, maar laten we het nu maar los. Ah, Oké. Okay. Ja, dat denk ik We gaan weer. het helemaal loslaten. Zeker. Nou, er is mee... in Dordrecht is iets afgruwelijks gebeurd. Ja. Want uh, een of meerdere dierenbeulen hebben daar een egel aan zo'n zo uh, golfbaanvlag uh, gespiest. Echt raar, joh? En daarbij ook nog eens hakenkruis in het zand getekend. <laughs> dus ja, is dus de medewerker helemaal geschokt. Wat een <laughs> Ja, de, hij had liever het appje niet gezien. Want het was de ontiegelijk hard toegetakelde egel. Ja. En uh, de collega was helemaal van, uh, van slag. En uh, het wordt is het te laat. Maar Peter zou graag zien dat er camerabewaking gaat komen op het openbare deel van de golfbaan. Want er is een deel afgesloten waar ze wel camera's hebben. Maar op het openbare gedeelte niet. En dan gaan ze wel de egelprikker gaan ze natuurlijk dan uh, proberen in zijn kraag te vatten. Ja, ongelooflijk. Ja, maar ja, Ik snap sowieso Wat niet het, hoor dat mensen dat doen. Wat, golven? Nee, snap ik ook niks. Ook niet, ook niet maar ook gewoon egels. Uh, nee. Gewoon dieren. dieren nee, het is echt zo makkelijk dieren te pakken. Als die angst voelt, dan verstart hij. Dus hij gaat niet. Uh, hij zet het niet op een lopen? Hoewel ja. Hij probeert te, ver, de, te verplaatsen. Maar dus hij blijft stilzitten en rolt zich op. En denkt van, nou, het waait wel over. Ja, nee, niet okay. dus. Het waait niet over. Dus dat is gewoon echt zo laag om die gasten te pakken. Je denkt van, jezus. Nou, voor straf moet jij bij de huisarts maar ze wat ook wel de laten in Ja, dan mag je ja? onder de dus even kijken hoe ver hij kan in prikken. Oké, komaan. Wat een kijk. Het is kwart voor negen doen we nou nog een keer de kaas niet. ja. Nee, dat gaan we niet doen. Even kijken, iets anders op de radio. Dat doen we zeker. Het is tijd voor de kerstplaat die we echt wel hebben hier. We hadden het net over de circo waves dat die steeds meer gaan lijken op de wombats. Nou, dan moet je ook de wombats draaien, vind ik ook, hè. Echt wel. Is this Christmas? Vraag ik. Can you hear the sleigh bells coming around the bend? It comes all darkest and Christmas is here. It comes the darkest and Christmas is here Last Christmas, dat zijn zijn woorden. Probeer het te roepen, probeer iedereen te overtuigen. Maar het is niet altijd het geval natuurlijk. En het, de Wombats hier op de radio, de kerstplaat, de alternatieve kerstplaat, die kan je hier verwachten natuurlijk vanuit een mooi versierd studiootje. Met een kerstbomen en allerlei lampjes langs de ramen en ook de ramen nog in vakjes gemaakt. Ja, ach ja, het is heel schattig hier gewoon. Toefen. Nou, heb je je kerstpakket al gekregen? Is natuurlijk altijd de vraag die mensen aan elkaar stellen. En dan vraag ik hem nu ook even. Heb je je kerstpakket al gehad? Nou, ik mag mijn kerstpakket zelf samenstellen. Ja. En ik heb dan een link gekregen naar iets dat heet tintelingen. Oh, dan krijg je dat tintelende gevoel. Prikkels. Uh, ik, ja, en dan kan je zelf kijken wat je wil gaan kopen. Oké. Okay. En is, is, dat, de... is dat allemaal meuk of is er ook nog iets bruikbaars bij? Want vaak is dat allemaal ja, die ook dingetjes. Elektra, die je elektrische apparaten. Je ja. kan... Uh, geurdingetjes kopen. Je kan ook een bond kopen van een of andere internetsite uh, waar je dingen kunt bestellen. Dat kan ook. Oh, okay. ja, goed. Dus, ik heb, uh, het nog, niet ik heb ik... nog niet gekozen. Nee. Nou, soms echt, echt denk ik denk dat het voor mijn big business is. Ik koop al die producten in voor, voor, voor een eurootje. En die bieden ze dus te koop aan voor 5 euro, tien ja, euro. ja. ja, ja. ik heb echt geurkazen gezien van, van, van 30 euro. Ja. speciale, nou allemaal echt niet. Wat, wat zijn die prijzen, weet je wel? Ja. Er zit er een groen label aan of zo. Maar ah, nou, ik heb daar vorig jaar, niks aan. vorig jaar, het jaar, daarvoor had ik wel een hele soort retro uh, waterkoker gekocht. Ik had hem niet nodig, maar ik vond hem wel heel mooi. Dus heeft gewoon een tijd dan uh, bij mij in de voorraadkast gestaan, en, oh, ja. maar nu gebruik ik hem. en Het, het lijkt gewoon op een ouderwetse keten, maar het is dan een, een elektrische waterkoker. Heel het, kan leuk. het kan soms wel een beetje tegenvallen, felle emoties worden er opgeroepen. Als ze, ja, als het bijvoorbeeld de UMC Utrecht, het ziekenhuis, waar werknemers in het voorgaande jaar echt mooie cadeaus kregen, kregen ze dit keer een pannenkoekenzet. Oh. Uh, ja, om pannenkoeken te Bakken. Dus en, gewoon een paar pakjes meel. Ja, nee, ja. Zet, een waarschijnlijk oh, pan. En, een pan. En, en zet je een van nou als je het echt heel zwaar hebt, want in de zorg gaat er bezuinigd worden, ja, het Lange houdbare melk waarschijnlijk Ja, dan En dat je van, nou, mag je het nou echt heel zwaar hebben, dan kan je dus gewoon dat pakken en dan ben je al klaar. Dus, eh, maar ja. goed, ze waren daar natuurlijk niet helemaal van gediend. Dat snap je allemaal wel. En wat krijg jij? Ik, ik heb geen idee. Het zal niet zelf voorstellen. zakje chips en een, uh, nog wat en friemotje. Uh. Maar joh, ik zie het altijd als extra. Een beetje extra. Ik denk van, nou, Ja, maar ook van die rare ja, dingen. We hadden toen ook zo'n pakket en jaar in jaar uit komen dan die potten tegen je kast. Dat zijn dan Mirabellen of zo. Van die vage vruchten die dan helemaal gekleurd zijn. Ja. Dat je denkt: van, oh, dat zijn die vruchten die ze bij Van der Valk op de op de pudding zetten, weet je wel. Oh ja, oh. dat je denkt, oh, die kan ja, in de prullenbak... Ja, en nou doe, dan doe ik de vla. daar is de voedselbank nou weer goed voor. Dan kan je daar, sommige ja. mensen geven je een pakketten als... zo aan de voedselbank. Ja, ja kun je kunt een vermisselijk krijgen en dat soort dingen allemaal. Nou ja. ja, goed, ik probeer het nog steeds als iets extra's te zien. Ik heb ooit een kerstcadeau gekregen. Dat was bij mijn vorige werk. Bij de dus woonvoorziening. En in woonvoorzieningen zit altijd net even meer geld... als bij dagbestelling van verstandelijk vind ik daar komt het grote geld altijd binnen, zeg ik. En daar kregen we een MD-speler... Dat was De MD'tjes die waren toen ja, nog in, weet ja, je wel. Ja, ja. En dat was echt een apparaat van dat van mij vies 200, 300 euro. Iedereen was zich verbaasd. En wat moet ik daar dan in stoppen? Moet ik daar een briefje in stoppen? Die hadden nooit een MD-speler gezien. Oh, ja, en iedereen ja, kreeg ja, er ja. eentje. Dus ja. iedereen ging hem verpatsen. Voor een, uh, nou niet een paar tientjes, maar 100 euro kon er wel Dus dat was echt een van de weinigen dat ik onder de indruk was van mijn werkgever die ja. een, een kerstpakket gaf. Ik heb ook wel gehad, er we hadden een kerstpakket van zo zwaar. En dan zat er bijvoorbeeld een grillplaat in. Ja. Of uh, ik heb ook wel eens gehad dat je zo'n setje scheudeboelballen kreeg. Nou, die dingen zijn ook hartstikke zwaar. Ja, snap ik. Dat voel Die heb wel ik wel nog he. steeds en ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Het is wel echt heel makkelijk. Zit er wel zo'n gewichtje bij? Dikjes je opkomt, hoef je niet te, te bukken. Dan kan je dat gewichtje laten zakken nee. aan een draadje en dan til je ze zo omhoog. Ja. Maar, dan moet je wel altijd lopen. zoals is wel een stukje hier naar waar je gegooid hebt. Nou, maakt het er allemaal niet uit. Dan heb je binnenkort elektrische benen voor weer. Wat ja. gebeurt hier nou man? Oké. De artiesten moesten even wakker worden en ze zijn wakker geworden, zeker. Oh, dit vind ik echt zo sfeervol plaatje. Lieve Leiden, Lieve Leiden, White Denim. Leave a little light on when you go. Leave a little light on so I'll know. Sometimes it's so hard to sleep alone at night. Many people gonna spread some lies, and many more gonna wear disguise. Keep loving in spite of the darkness, laughing in the faces of the heartless, leaving little light on. Sometimes so hard you wanna run and hide. We wander long, we wonder why. Everyone you know is gonna die. takes everything eventually dit ook gewoon, hè? Lieve little Lion, White En Ze hebben een plaat uit die uit 12. Uh, 12. Ja, ik weet niet waar het naar het verwijst. Misschien ook de leeftijd. Of misschien de tijd dat ze bij elkaar zijn. Of misschien 12 de album. Ja, weet ik veel. Maar maakt het ook allemaal niet uit. Het dus loopt tegen 9 uur na 9 uur straks. Een stukje geschiedenis. Onder andere hebben we het hier over. Oh, dat is wel heel raar. Maar goed. Ja, zeker. Ben misschien waar het over gaat. Het ook altijd. Verder ook uh, komt dit hier voor. Zeg je dat? Zeg je dat? Ik weet niet wat dat dan was. Daar in de lucht. Een drone? Ja, dat was het. Een drone. Ik dacht even dat het een UFO was. Maar het was gewoon een drone. Dat schijnt wel zo te zijn hier in Nederland. Hè? Er zijn heel veel drones in Amerika. Ook hele horde drones die hangen daar rond. En de Witte Huis hebben naar gekeken. En die drones mogen daar ook gewoon rondhangen. En uh, ja, in Duitsland, op verschillende plekken zijn er allemaal drones. dat je denkt, hoe wow, worden die allemaal bestuurd vanuit het buitenland om te kijken hoe het is? Ik weet het allemaal niet. Maar goed. Ja. Geen idee, joh. Ja. Nou, vandaag was een stuk te lezen in de krant. Ja, het gaat natuurlijk over GTST, oftewel Of de goede tijden, slechte tijden. Die gaat dus de zevenduizendste ste gaan ze uitzenden. Start. Ja. En dat gaat natuurlijk over de Ludo... en uiteindelijk Janine... die natuurlijk al, weet ik, al 25 jaar... samen zijn. In 1992 deed De Bruin... de intrede in de serie. En daarna kwam Vogel, dat is Ludo zeg maar... en toen sloeg de vonk over en nu zijn ze al 25 jaar samen. Ze zijn in de serie al drie keer getrouwd geweest, geloof ik. En Ludo is natuurlijk een beetje te schurk, die verschillende dingen doet. Ik heb het echt al jaren niet meer gekeken. Ik zie dat jij ook al ontgapen bent, dus jou boeit het ook niet echt een goede tijd, en slechte tijd. Maar <lacht> nou, ik heb nu ontdekt, ik heb het eerst kort video land. Ja. Ja. En dan kan je vooruit kijken. Okay. En dan kan je gewoon, en dan zijn ze maar 22 minuten per aflevering. Dus okay, heb je echt zo, maar jij uh, kijkt ze dan ook echt allemaal? Ik, ik, kijk, ik, ik kijk wel maar Ik vind het wel grappig dat ze 25 jaar samen zijn. En, te, en op straat worden ze dan heel vaak herkend natuurlijk. Want ja, ze lopen dan vaak op samen gaan ze even uit. En dan worden ze altijd aangesproken als Ludo en Janine. Ja, ja natuurlijk. De echte namen kennen ze gewoon niet. Die, nee. Dat hij meneer Vogel heet. Ik heet meneer Vogel. Nee, dat maakt je verder ook niet. Hij krijgt alleen maar leuke reacties. Meneer Vogel voor jou? Ja. Ja, ja, ja hij kan inderdaad zo heel... Uh, hij is een beetje de GR eigenlijk van ja. de goede tijd. Ja, hij Vogel. Hier. Kijk, bad guy. <laughs> Van ja. die vogel even eerst, schiet hij heel gek. Nou, het is uh, het einde van het jaar en dan krijg je toch ook altijd weer die programma's dat ze dan de, de, de slechtste reclameslogans. Oh doen. ja, ja. Dus ik weet niet of je die gehoord hebt, want degene die gewonnen heeft is vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt. En dat is van een bedrijf <laughs> dat ergonomie-installeert. Oh ja, ja. Slechtste slokers van het jaar. Ja. En uh, ja, hij zei altijd uh, uh, dat hij dat al jaren zei en uh, hij, hij vindt het eigenlijk ook wel leuk. En er was ook een bedrijf. Of praktijk en die eigenlijk op de tweede plaats. Die was bedankt dat je voor ons hebt gekiest in plaats van gekozen oh ja. omdat ze natuurlijk kiesjes uittrekken. Ja, ja, is dus wel leuk. En je hebt er ook eentje: don't fly away, uh, dat is een toeristisch oh, voor Zuid-Limburg. Zuid away. ja, Jezus. ja, ja, dat is meteen alweer Engels. Dat is toch net weer En een asbestverwijderingsbedrijf. Die had als slogan: asbest, as it can get. Dus, <laughs> As, het is door Engels asbest, er as is een ket. Oh ja. Maar het is asbest, er zit een Want ze willen natuurlijk asbest hebben. Ja, oké. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Dat is een beetje. Ja, ik denk dat je als asbest niet echt grapjes moet maken. Dat je daar gewoon daar moet zakelijk blijven, gewoon. Ja, en ook, ja, deze vind ik ook wel leuk. Als een uh, producent van Hartige Taarten. Kies jouw moment. Dus in plaats van kies, staat er kies. Ja. Zo'n uh, taart. Nou, goed, ik, uh, ik hou er wel van. Momenteel is er natuurlijk een reclame te zien van een of andere supermarktketen. die er uiteindelijk uit een filmpje gebruikte van Wham! En daar zit natuurlijk ook nog... Uh, een van de zangers van Wem zit erin, als je goed kijkt. Oh, nou, ja. wat leuk. Dus dat is wel grappig. Ah, je hebt hem nog niet gezien. Ik heb, ja, waar, ik heb het filmpje wel gezien, ja. met dat hele kleine hamstersje. Ja, klopt. En die is dan zo'n leuk... Hij was, staat vooraan. Engeltje aan het maken. En Andrew Rickley staat vooraan. Oh. Is die wat uh, de kalige man, maar goed, hij is een beetje ook uh, wel aardig bruid. Oh, oh, grappig. Die staat vooraan en je ziet dat die, die moeder hem aanbidt zo van... Oh, daar staat hij eindelijk, oh. Andrew Rickley. Hij ziet er even goed nog uit voor je leeftijd... Ja, ja, dat ja. moet er altijd even achteraan of zo. Zeg eens tegen mij ook altijd. Je ziet er best goed uit voor je leeftijd. En hoe oud denk je dat je bent? 70. Nou, lekker dan. Bedankt weer. <laughs> goed, laatste plaatje voor uh, 9 uur aan straks de geschiedenis. Wat ik al zei. ze uh, kijken op de lijstje J-Bunk natuurlijk. Uh, keep on moving. Blijf in beweging. Dat is het uh, goede advies.